Het is niet met woorden te beschrijven wat de slachtoffers van het vrachtwagenongeluk hebben meegemaakt. Dat zei waarnemend burgemeester Abtroot op een persconferentie over het ongeluk van gisteren. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. Vanmiddag was er een bewonersbijeenkomst waarbij volgens Abtroot veel werd gehuild. Zelf was die ook zichtbaar aangedaan. Volgens hem is iedereen blij met de steun vanuit het hele land. Wel vroeg Abtroot de media om terughoudend te zijn bij het maken van opnames op locatie. Vanwege de estafettestaking bij de NS rijden er morgen in Noord-Holland vrijwel geen treinen. Er worden geen vervangende bussen ingezet. En ook in de rest van het land zal de provinciale staking voelbaar zijn, waarschuwt de NS. Reizigers zullen soms langer moeten wachten of vaker moeten overstappen. Daarnaast rijden de Thalys en de Eurostar niet en de Intercity naar Brussel rijdt alleen vanaf Rotterdam. Europese rechters gaan naar het Europese Hof van Justitie om een besluit van de EU aan te vechten. Polen mag onder voorwaarden gebruik maken van 36 miljard euro... uit het corona-herstelfonds, terwijl het geld eerder niet werd toegezegd... omdat Polen eerst de onafhankelijkheid van rechters moest kunnen garanderen. Zo kent Polen zogenoemde tuchtkamers... die rechters uit hun functie kunnen zetten als ze kritisch zijn over de regering. De Europese rechters vinden het niet terecht dat Polen nu alsnog geld krijgt uit het fonds... terwijl de rechterlijke macht nog steeds niet onafhankelijk is. AZ heeft in de eredivisie met 1-0 gewonnen van Cambuur. Eerder vandaag behaalde PSV een ruime overwinning. Het werd 6-1 tegen Excelsior. FC Twente heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden. Het werd 1-0 voor Volendam. En Ajax had geen moeite met Utrecht. Het werd 2-0. Die wedstrijd verliep overigens onrustig. Er waren racistische spreekkoren. En er werd een vuurwerkbom op het veld in de waard gegooid. Het weer dan nog, het blijft droog. Komende nacht is het vrij helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en worden 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging neemt snel toe. Je staat nu in vier kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, is de zomer van ZFM met zomer van ZFM. Hallo, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1505. Dank aan Ger Lammens voor de afgelopen twee uur. Typisch Lammens, ja. Een nieuw programma hier op ZFM en dat uh, maak ik met hem zelf. Ik doe dan de techniek en Ger die babbelt en doet dan ook de productie. En nu twee uur lang, newage-muziek. Nieuweidsmuziek. muziek um, ja, lekkere... In, vaak instrumentale muziek, en zoals je op de achtergrond hoort. Is het even, ik zal het al gelijk even noemen, daar hebben we het toch over. Dat is Rutsi Crutcher en um, Machu Picchu Impressions. En daar gaat het allemaal over. Um, maar we beginnen straks met Fases. Fases is van Ross Christopher en hij heeft uh, wat dat betreft zijn album... Opgedeeld in fase 1 tot en met 10 zoiets. Dan komt uh, Bob Jonker met Dream Night Falls Softly. Een uh, lekker uh, uh, pianowerkje. En eens even kijken wat gaan we dan doen. Dan gaan we terug in de tijd met Lisa Franco de best of. Maar ook uh, Nederlanders. Ja, Nederlanders zitten er ook in dit programma. In ieder geval in dit uur Eens even kijken. Nee, dat is het volgende uur. Dan, dan komen de Nederlanders. En dan heb ik het over Laurens van en uh, Ellen Eskenazi. Uh, zeg ik het goed? Zeg ik het goed? Ja. Um, maar daarover straks meer. Nu hebben we natuurlijk... Uh, Kate Price, Deep Heart Score. En dat is allemaal uit Amerika... van het label Higher Octave Music. En, ja, ik had het net over... Le en Lene Eskenazien... die heeft daar jarenlang... als producer gewerkt. Um, en zodoende... kwam deze muziek dan ook... tot mij. Het label bestaat helaas... niet meer. Het was uh, altijd... een beetje lekkere, ritmische... muziek, Een beetje bijna tegen... jazzy-achtig aan... Goed, um, laten we maar lekker beginnen. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist, de muziek. En de muziek ook van Ger Lammers. Als je dat terug wil luisteren. En um, nou ja, ik zou zeggen: veel luisterplezier.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 I thought I saw a good me what's the hart a kalle k kalle, als de sasro ik ik ik toa ket ketem good, good, good, good, good,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 your list